9 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Het Nederlandse reisadvies voor Sri Lanka is afgeschaald van oranje naar geel. Daarmee is het advies terug op het niveau van voor de aanslagen van Pasen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft dat de Sri Lankaanse overheid maatregelen heeft genomen en dat het normale leven weer op gang is gekomen. Op 21 april kwamen bij een serie bomaanslagen op vier hotels en drie kerken zeker 250 mensen om. De aanslagen worden toegeschreven aan twee islamitische splintergroeperingen die zijn verbonden aan IS. Na de aanslagen werd Nederlandse reizigers door buitenlandse zaken geadviseerd om alleen nog voor noodzakelijke reizen naar Sri Lanka te gaan. En de Nederlandse toeristen verlieten het land. De Amerikaanse president Trump ziet in Boris Johnson... een uitstekende opvolger voor de Britse premier mee. Tegen de Britse tabloid The Sun zei Trump dat hij het gevecht... om het leiderschap van de conservatieve partij nauwgezet volgt. Ik ken de verschillende spelers, zei hij. Ik denk dat Boris uitstekend zou zijn. Ik vind hem leuk en hij heeft veel talent. De Amerikaanse president zei dat verschillende andere... conservatieve Britse kandidaten ook hadden gevraagd om zijn goedkeuring. Trump is vanaf maandag drie dagen op staatsbezoek in Groot-Brittannië. Een zoektocht in Katwijk van de politie... samen met oud-politiemensen en tientallen vrijwilligers... naar een vrouw van dertig heeft geen resultaat gehad. De vrouw was in de nacht van dinsdag op woensdag niet thuisgekomen... nadat ze rond een uur of één uit het café was vertrokken. In een sloot was gisteren een tas met haar persoonlijke spullen gevonden... maar verder nog geen smoor, meldt Omroep West. Het weer. Vanavond blijft de temperatuur nog lang boven de 20 graden... en uiteindelijk koelt het af tot rond de 15. Morgen kan het plaatselijk 32 graden worden. Er is volop zon. In de avond valt mogelijk een bui. Na het wekeinde wordt het wisselvallig... met temperaturen van 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens lief. Dankjewel. Namens de patiënten en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk. Welkom to Nightwalks mainstage. The Best House, Club, Tech House, Deep House, DJ's en more. Nightwalks Main Stage. Hosted by Mario Zandvoort. Ladies and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 Dozant voor zaterdagavond op Ziet Hele goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Op deze zaterdagavond. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje, het beste van dance. RB en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws, de partyupdate... en de 10 boven beste plaat voor de dansvoet. Uiteraard in het tweede uurtje, DJ Mauser met zijn Global House Vibes. In het derde uurtje gaan we helemaal naar Italië met de beste van de clubs uit Italië. Met natuurlijk DJ Kavis Kelly. En trouwens, als opening hoorde we Dawn met You Are the One, de extended mix. Onderweg zo meteen. Nieuwe muziek van J-Lo. Ja, ze leeft nog. En ze maakt die muziek. Ze doet het samen met, uh, samen met Steve Aoki. Ja, wordt er zo meteen. Maar hier is die Danny met West Coast Revival. Everybody's here on the west side so i reach for my 40 and i turn it up i designate a driver take the keys to my truck get the shawl cause i'm baited the honeys in the streets say money oh we made it It's so good in my hood tonight. This is how we do it. So tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party say, I'm kind of lost in a club because this is how we do it. Moves so simple, dances like nobody does. This is how we do it. All my neighbors, she got my flavor. This is how we do it, and I'm never coming back on an old school track now. Right now. van Fresh Mode met This Is How We Do. Het was natuurlijk een oud nummer van Montel Jordan. En je hoorde hem natuurlijk ook erin, alleen dit keer uh, gemaakt door Fresh Mode. En een voorwoord met Jennifer Lopez, oftewel J-Lo. Tezamen met Steve Aoki met Madison. En dat was de Steve Aoki... van de Block Remix. Dus ja, ik denk dat die plaat het wel... Uh, redelijk goed gaat doen. Nou, ik moet zeggen, meestal zit ik er wel redelijk... Uh, dichtbij als ik zeg waar het woord er niet. Nou moet ik bekennen dat... Uh, Duncan Lawrence, daar zat ik echt helemaal naast... Ik had al iets van, uh, wat doet die jongen? Ik ken die jongen helemaal niet en hij komt zo uit het niets en hij gaat het Eurovisie Songfestival doen. Nou, het wordt een domper voor Nederland. Nou, ik moet er echt voor terugkomen. Want uh, Ilse de Lange zag het al. En uh, ja, en de hele wereld hebben het gezien. Nou, in ieder geval uh, een deel van de wereld en in ieder geval Europa. Want uh, Duncan Lawrence is uh, natuurlijk uh, de nummer 1 sinds uh, 44 jaren dat we weer de nummer 1 hier te scoren. Oftewel, uh, we winnen het Eurovisie Songfestival. En ja, ja, er is al besloten door uh, de burger, om het maar zo te zeggen... om gewoon te stoppen met, uh, met die professionele jury. Want professioneel is het niet, het is gewoon uh, vriendjes en buurlanden... die geven je extra punten zodat we geen oorlog krijgen. Nou, uiteindelijk... Uh, we gingen goed, we gingen wat minder goed... en uiteindelijk met telefonische, het telefonische publiek wat gestemd heeft... Uh, zijn we nummer 1 geworden. En uh, Hij scoort in Europa in alle hitlijsten, scoort hij aardig goed met uh, Arcade. Na het winnen allemaal voor het Universiteit Festival. ...heeft hij allemaal noteringen in verschillende Europese hitlijsten behaald. En de zanger komt in België binnen op de tweede plaats. Dus ja, dat doet ze wel heel erg goed, hè. Behaalde hij de Nederlandse toffeertop... ...haalde hij in de week van het uh, zongfestival al de eerste plaats. En ook afgelopen week staat hij op nummer 1. In de, in de single top 100 staat hij eveneens bovenaan... En op de dag na de overwinning bracht de zanger een record, Zijn Arcade. Was in Nederland het meest beluisterde lied op Spotify van die dag. Hij maalde 1,2 miljoen streams. Ja, en uh, ja. Het is dus, uh, nu allemaal een beetje afwachten, want wat gaat Nederland doen, hè? Volgend jaar wordt het hier in Nederland gehouden. Nou, er zijn al een hoop discussies. Ik hoor Zwolle heeft het al afgezegd. Nou ja, eh. Uh, Persoonlijk zou ik zeggen van uh, in Amsterdam. De Zygodome is uh, daarvoor een goede locatie, maar ja, als je al die landen bij elkaar hebt, dan uh, ja, dan denk ik persoonlijk ik, uh, dat we het gewoon allemaal in de jaarbeurs hadden moeten gaan houden, want daar is het groot genoeg, maar het is allemaal een beetje afwachten. Hé ja, uh, wie gaat het betalen? Ja, ja jij hè? Jij en ik gaan het betalen, want uh, de belastingcenten die worden ervoor gebruikt. En uh, Minister Rutte heeft gezegd, we gaan geen extra potje maken, maar die potjes die jullie al hebben, die mogen jullie gebruiken, maar uiteindelijk die potjes komen ook gewoon uit onze portemonnee. Dus uh, ja, 30 miljoen. Dus uh, gelukkig uh, winnen we hem niet zo vaak. Want uh, Zweden was al erg bang dat ze nou voor de zesde keer zouden gaan winnen. En uh, ja, die omroep is letterlijk en vergelijk al... Uh, eigenlijk failliet, die heeft alleen maar schulden. En als ze het nu weer hadden gewonnen, dan uh, ja, dan was het weer een schuld van 30, uh, nee, 30 miljoen erbij. Dus, uh, maar gelukkig, uh, voor Nederland is het uh, Duncan Lawrence geworden. En uh, ja... Ik vond het eventjes eh, twijfelachtig iets, maar na het horen van hem, daarom op het grote podium toen had ik niet van ja, dit is muziek. Alleen ik eh, draai hem niet in dit programma. Ik wacht nog eventjes eh, tot eh, een van de DJs een goede remix gemaakt heeft. Dus ik heb wel andere muziek voor je. Gamper en eh, Dardouni met Bitter Sweet Symphony. En dan met de stem van Emilia Roberts. Luister maar. Try to make ends meet You're a slave to money then I can change, I can change, I can change, but I'm here in my mold, I am here in my mold, but I'm a million different people from one day to the next, I can't change my Voort voor de muziek van uh, Furious en I'm Not Defeated. En daarvoor muziek van uh, Sophia Tucker in de Nora Pure Extended Remix van A Fantasy. En zo werd het even tijd voor de uh, party-update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 25 mei 2019. Nou Zoals altijd beginnen we eerst met ons Escape. Escape in Amsterdam. Het wekelijke feestje Brainwash begint om 11 uur duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website ascape.nl Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo en wie die meegenomen heeft. Ik heb uh, geen idee, hij doet de line-up en uh, meestal krijg ik altijd die informatie van hem. Maar uh, ik heb het uh, gisteren niet van hem binnen gekregen. Dus uh, gewoon even kijken op de website escape.nl. Dan denk je, die Mario is gewoon een beetje lui, dat kan je zelf ook doen. Nou, <lacht> als ik dat allemaal moet gaan doen, dan uh, heb ik allemaal van tevoren al een beetje gedaan. Maar dan uh, zijn we nog even heel druk bezig. Nog een leuk feestje in Amsterdam, is, uh, in Club R. Throwback voor de ladies, begint ook om 11 uur tot 5 uur in de ochtend... in Club R. De de informatie op de website R.nl. En ook daar heb ik geen agenda van wie er allemaal komen draaien. Dus moet je maar gewoon kijken op de, op de website R.nl. Nog een feestje, wekelijkse feestjes, encore... Vanavond het thema Donio's, het uh, begint om uh, vijf, uh, ja, ja laten we zeggen, rond middernacht, nu tot vijf in de ochtend. En voor meer informatie, check de website encoreamsterdam.nl, met uh, ja, ook een heleboel dj's. Je moet gewoon even kijken op de website encoreamsterdam.nl, want ik weet het niet, maar uh, normaal krijg ik altijd een mooi lijstje met alle dj's. En, uh, Vandaag de line-up en dan staat er uh, zaal 1 en dan staat er gewoon helemaal niks. Dus uh, ja, een beetje jammer. Gaan we volgende week uh, beter oplossen. Dus ja, uh, uh, nog een leuk feestje. Is uh, vanavond in de Westerunie Het Candy 20th anniversary. Begint om uh, 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. De Westerunie, dat is je op dat Klonenplein in Amsterdam natuurlijk. En van meer informatie, check de website uh, hetcandy.nl of westerunie.nl. Met onder andere Hartzol, Stonebridge, Candy Dulfer, Mike van Via Mia Moore, Warrior Grooves, Loeka, Supercharge, Chelsea... MC Charles, Ace on Sex. zeg gewoon even de website hetcandy.nl. Vanavond dus uh, 20th anniversary in uh, de Westerunie in Amsterdam... En tot zover ook een korte party-update gaan we door met muziek. Want daarom zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. 48 bit met Back to 1995, oftewel terug naar 1995. Jeugdsentimentje denk ik. Voor uh, Kokiri, featuring Joe uh, Killington met Friends. Je de Alpha Love remix en zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Wat zijn de 10 populairste platen? En die ga je zeker horen als je nog gaat stappen dit weekend. Deze week op 10, Race and Thumb Chop met Item, Club Mix. Op 9 deze week, Ophaya en uh, Cat Corners met Somewhere Special. Op 8, uh, Cubico met You Are, op 7. Furious met I'm Not Defeated, dat heb je dat straks gehoord hè? Op 6 deze week nog steeds broken is met feeling good. En op 5, very damage, you are the one. Op 4, Danny met West Coast Revival. Op 3, left wing en Cody met I feel it. Deze week op 2, extra nummer één plaatje. Purple Disco Machine met Body Funk, de Clapton Remix. En we betekent een nieuw nummer 1 in de Nightwalk 10. En die is deze week op nummer 1. Mike Veil met Music is the answer. Je hoort hem nu hier op TFM Zandvoort in de Nightwalk. Mike film music is the answer. Oh, oh, oh, oh, Sap Junior met All Right. de Sap Junior Extended Remix. Ik moet je bekennen. Deze week heb ik echt een bak met platen binnengekregen. Allemaal nieuwe promootjes. En ik zit aan de tijd te kijken. En ik, eh, ik kom gewoon denk ik 30 minuten tekort. Dus ik ga zo meteen even kijken of DJ alweer een paar plaatjes mee kan pakken in zijn mix. Zometeen meteen dus DJ Mouse met zijn Global House vibes. En voor nu nog eventjes uh, Fisher En zijn laatste schijnt You, nee, Your Little Beauty. En als je goed luistert... Komt het me er meer vast bekend voor? Ik zeg tot zometeen na de break.